Coca-Cola sluit zijn distributiecentrum in de Mexicaanse staat Guerrero. Volgens de frisdrankgigant is het in het gebied levensgevaarlijk. De staat in het zuidwesten is een van de armste regio's in Mexico... met veel geweld, drugsmisdaden en corruptie. Coca-Cola zat er al meer dan 40 jaar in een joint venture met Mexicanen. De multinational zegt dat het distributiecentrum sluit... vanwege de straffeloosheid en het gebrek aan gezag... Het besluit is een klap voor de Mexicaanse regering van president Peña Nieto. Die probeert juist buitenlandse investeerders aan te trekken en de drugskartels te beteugelen. In Amsterdam-West is gisteravond een buitenlandse touringcar met tientallen passagiers beschoten. Een van de ruiten werd kapotgeschoten, maar niemand raakte gewond. Ook de chauffeur is ongedeerd. De aanleiding voor de beschieting wordt onderzocht. De politie in Amsterdam houdt er rekening mee dat de schutter en de buschauffeur verwikkeld waren in een verkeersruzie. De Britse instantie die toezicht houdt op de privacy heeft een inval gedaan bij Cambridge Analytica. Dat databedrijf in Londen zou via Facebook de gegevens van 50 miljoen Amerikanen hebben bemachtigd. En dat zou zijn gebeurd om Donald Trump in het zadel te helpen. De Britse rechter had toestemming voor de inval gegeven.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 Twee files te melden. A2, Den Bosch richting Eindhoven. Daar is de weg dicht tussen knooppunt Vught en Bokstel-Noord. Er is een ongeluk gebeurd. En de A10 richting Watergraafsmeer. Bij Amsterdam over Amstel daar zijn drie rijstroken dicht... want er is schade aan het wegmeubilair. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. BNN VARA. De nacht van de radio. Met Malou Holshuizen. En ja, een hele mooie nacht. Je luistert nog steeds naar de nacht van de radio... hier op NPO Radio 1 van bnn Fara. Het programma waarin ik op zoek ga naar verhalen... gemaakt door kunstenaars, podcastmakers, muzikanten en opiniemakers... die je zojuist hoort in het Joopcafé. Columnisten en idealisten. En dat doe ik ook heel graag met jou, de luisteraar. Praat mee via 0800 1121 over wat je hoort... of stuur een appje naar de Radio 1-app. Die is gratis te downloaden op elke serieuze telefoon. We hebben ook een Facebookpagina. Die kan je vinden... op. De Nacht van de Radio. En als je op like drukt, kan je daar ook berichten achterlaten. Nou ja, wat hebben we allemaal voor je in petto? Julius die zit hier. En als je belt naar de studio 0800-1121... dan krijg je hem aan de telefoon. En misschien hebben we ook nog ruimte om in de uitzending verder te praten. En samen met hem ben ik op zoek geweest naar mooie verhalen... die ons opvallen. Zometeen krijg je een hele mooie podcasttip... die Julius voor je heeft uitgezocht. Um, en strakjes in het laatste uur van De Nacht van de Radio... heb ik ook nog iets uh, voor je uitgezocht. Dan is het nu tijd voor de 100 seconden sjoegen. Met deze week een bijdrage van columnist Marcel van Roosmalen. Hij vertelt ons het verhaal over de verloren voetballer Marciano Fink... die na het voetballen zijn geluk elders zocht. Of nou ja, geluk. Misschien had Marciano wel gewoon een plan. We gaan luisteren naar de 100 seconden sjoegen column... van Marcel van Roosmalen. 100 seconden sjoegen. plan. Als ik me echt verviel, kijk ik op YouTube wel eens naar het doelpunt... dat Marciano Vink in 1993 voor Genua maakte in de derby tegen Sampdoria. Hij rukte vanaf de eigen helft op, passeerde zes spelers en scoorde. Ongelooflijk, dat vond ik toen ook al. Vorige week zag ik hem terug op de cover van het tijdschrift 11. Marciano had een dikke kop gekregen... Hij vertelde hoe hij al zijn geld was kwijtgeraakt. Dat kwam door de Belastingdienst. De Belastingdienst had hem op een gegeven moment een brief gestuurd... dat ze al zijn geld en meer wilden hebben. En dat had hij toen maar gegeven. Marciano was daarna gaan nadenken. Wat kon hij, behalve voetballen dan, nog meer? Pokeren. Hij naar zijn zaakwaarnemer. Iemand die hij al heel lang kende... en die altijd zei dat hij in zijn talent moest geloven. Hij vroeg een startkapitaal. Niet eens heel veel, gewoon een beetje... De zaakwaarnemer zei nee. De stelling dat je in de oorlogstijd niemand kon vertrouwen... was daarmee volgens Marciano weer eens bevestigd. Met zijn laatste geld, een paar honderd euro, ging hij naar het casino. Op weg naar de pokertafel strandde hij achter een gokkast. Na een paar minuten had hij nog maar 50 euro. Daarna won hij de jackpot van ruim twee miljoen euro. Hij kreeg ook een fles champagne en verbaasde zich erover... dat hij opeens wel mocht roken in het casino... Marciano had het niet over geluk, maar over een plan. En hij dacht dat zijn vroegere zaakwaarnemer... zich nog wel eens achter de oren zou krabben. Het sprookje van Marciano Vink is nog niet ten einde. Hij heeft nog veel meer plannen. 100 seconden, Sjoege. Je hoorde Marcel van Roosmalen. En volgende week een nieuwe columnist, nieuwe 100 seconden. Hey, get rhythm... When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, put taps on your toes, and get gone, get a rhythm. When you get the blues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 Johnny Cash get rhythm hier op NPO Radio 1. En dan is het nu tijd voor de reizende microfoon. Vorige week ging ik op zoek bij cabaretier Alex Ploeg... om te praten over het vak stand-up comedy. We hadden het over zenuwen, concurrentie en over censuur. En deze week koos Alex ervoor om een goede vriend en collega te interviewen. Die goede vriend heet Casper van der Laan. En Casper won afgelopen maand de publieksprijs van het Leids Cabaret Festival. Genoeg om over te praten dus. We gaan luisteren naar de reizende microfoon. De reizende microfoon. Ja, lieve luisteraars, hier ben ik. Alex Ploeg. Uh, bekend van vorige week. <laughs> uh, ik zit hier met uh, mijn collega en uh, goede vriend. Want dan moet ik toch even zeggen, we zijn vrienden van elkaar. Kasper van der Laan. Ja, Kasper van der Laan, collega... En uh, uh, als je omgevingsgeluid hoort, dat kan kloppen. Want uh, er werd ons verteld dat uh, de rekening werd opgepikt door, uh, door het radioprogramma. En dus we zitten hier in het uh, Okura Hotel. <laughs> met prachtig uitzicht hier. Ik had uh, het me anders voorgesteld. <laughs> Om eerlijk te ja. Zijn. Ja. Maar Casper van der Laan, ik zal je even goed voorstellen. Casper van der Laan, jij bent uh, comedian. Ja. Cabaretier. Yes, ja. Yeah. Satiricus. Ja, zo ben ik nog nooit genoemd. Oké. Okay. Grappenmaker. Ja, lo lolbroek. lolbroek. <laughs> uh, Oké, okay. uh, absurdist. Zou je jezelf een absurdist noemen? Uh, ik zelf niet, nee. Voor mij is wat ik zeg, is daar niks absurd aan. Voor mij is dat gewoon hoe de wereld in elkaar zit. Maar voor de uh, minder doordenkende medemens kan het absurdistisch overkomen... <laughs> okay. heel, heel arrogant direct. Ja, dat is goed. Oh, ja, dat, is ook, dat heb ik ook altijd als je over comedy gaat. Lullen, het wordt heel, gaat heel prettigieus klinken, sowieso. Alsof Zeker. we echt auteurs zijn die met die literaire stukken schrijven. En dan hoor je, <laughs> hoor je, dan hoor je onze dingen volgens en dan is het is alleen maar piemelgrappen grappen. Ja. Het, het gaat over peace, maar het is kunst en een vakmanschap. Ja. Uh, jij bent uh, ook uh, lid van de Comedy Train. Uh, net als ik, daar kennen we elkaar ook een beetje van. Eigenlijk niet, we kennen elkaar daarvoor al. Wij kennen elkaar al veel eerder, Comedy Café de comedy cafetaria, de comedy kantine, ja, uh, ja klopt, ja dus aan de Max Eeuwenplein. voor de luisteraars even, dit is, uh, dit is ook de, het ongemak dat je ook hoort heeft ook te maken met dat we elkaar goed kennen en dat ik ook nog nooit iemand heb geïnterviewd in mijn hele leven. Dus, uh... voor mij is het ongemak vooral dat jij nog nooit iemand hebt geïnterviewd ja. en, dat, en dat we net iets te dicht bij elkaar zitten. we zitten vrij dicht bij elkaar, maar goed, eindelijk een reden gevonden om ja. zo dicht bij elkaar te zitten. maar goed, je hebt zo, net de meegenomen het... omdat wij lunchen eigenlijk te weinig en nu hebben we weer is een reden gevonden om te lunchen samen. Ja. Nee? Oké, okay. ja, ja, zeker. Ja, ik lunch bijna dagelijks. <laughs> ja, maar samen bedoel ik. Ja, oh ja. Top. Nou ja, dat brengt me meteen naar mijn eerste vraag. <laughs> lunch jij vaak? <laughs> uh, nee, oké, okay, maar ik vind het Je zou jezelf niet absurdist noemen. Uh, je hebt wel een eigen stijl. Kun je wel stellen? Ja, ik denk het wel. En, uh... Vertel juist over mijn stijl. Wat is dat dan precies? Nou, oké, okay, ja. het is altijd moeilijk om jezelf in een hokje te gooien, maar je hebt een. Um, ik denk dat jij dingen. Uh, je hebt vooral een personage. Ik denk dat dat misschien het eerder is dan je stijl. Ik denk dat je heel erg. Je speelt met vorm, je, je speelt met verwachtingen die mensen hebben van cabaret of comedy, denk ik. Um, nou, laat, laat ik het zo zeggen. Hoe, hoe belangrijk is originaliteit voor jou? Heel belangrijk. Nee, zeker. Nou ja, Ik weet niet zo goed. Kijk, oh, lastige vragen ja, zijn dat. We gaan ervoor. Ik heb uh, uh, de laatste maanden een beetje met Pieter Bouwman gewerkt. Die heeft het heel vaak over mijn persona. Mm -hmm. Dus ik mag geen personage zeggen. Want dat okay. zou betekenen dat ik een rolletje speel. En daarvoor ligt mijn persona ligt dichter bij mezelf. Ja. Dus ik ben het, maar een versie van mij, zeg maar. En volgens mij... Ik hou van originaliteit, maar ik denk ook dat, dat, dat ik niet per se probeer origineel te zijn... maar vooral probeer die stukken te vertellen, die gedachten te vertellen... die ik blijkbaar als enige heb. En dat maakt het dan origineel. Ja, oké. Okay. Maar zijn er bijvoorbeeld heb jij, uh, pff, zijn er dingen die jij bijvoorbeeld mijdt, omdat jij denkt, nee, dit is niet een, een Casper van der Laan stuk? Oh, dat is een goeie... Ik meek niet per se dingen hoor, want meestal bedenk ik bepaalde dingen gewoon niet. Maar ik, ik ben niet uh, iemand die dan in één keer uh, heel erg uh, een beetje mensen heel hard gaat aanpakken of zo. Nee. Ik vind het leuker om boos te worden over hele kleine dingen in het leven. Nee. Dan echt op de grote problemen van de wereld. Ja, het is een beetje lastig. Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, dat heeft ook te maken met, denk ik, met je persona. Want heb jij gevoel, het gevoel? Je hebt het net over je persona. Uh, ik heb het gevoel dat, jou, dat, jij, dat het verschil bij jou groter is... dan bij een gemiddelde cabaret comedian wellicht. Welk verschil? Tussen wie jij bent naast het podium en wie je bent op het podium. Of is dat onzin? Uh... Nee, er zit wel een uh, verschil tussen. Nou ja, ik denk vooral... Uh, kijk, ook weer niet of zo. Want kijk, wanneer ben je jezelf? Ja. Nee, maar ik bedoel... Uh, je bent uh, meerdere versies van jezelf op verschillende momenten. Dus als je mij helemaal... Als ik alleen thuis zit... Bedenk ik wel de dingen die ik op het podium vertel. Dus eigenlijk... Um, ben ik die versie ook wel als ik in mijn eentje ben. Maar uitziet dat niet zo naar anderen in het dagelijks leven. Omdat dat een beetje vreemd overkomt misschien. Ja. Maar ik kan ook een hele andere versie van mezelf zijn. Want ik ben ook iemand die uh, zijn zaakjes goed op orde heeft. Dat zou ik op het podium misschien overkomen als een verwarde ziel. Ja, mijn golhaast. Maar, nee, euh... nee, dat niet. Ik ben wel benieuwd, als je mij nou hebt zien optreden... Of, of, dit, of mensen enigszins begrijpen waar we het over hebben. Nee, euh, nee, dus daarom zou ik sowieso iedereen die luistert aanraden. Google even Casper <laughs> van der Laan. Oké, okay, maar goed, jij hebt onlangs meegedaan aan het, aan het Leids... Leids Cabaret Festival. Ja, klopt. Uh, daar uh, ben jij uh, in de prijzen gevallen. Je hebt uh, de publieksprijs prijs gewonnen. Oh yeah. Uh, niet juryprijs. Oh, was toch ook een juryprijs? <laughs> en uh, Nee, niet gewoon. Uh, ja. wat? Maar uh, dat moet dan pijnlijk geweest zijn. Uh, ik weet was... niet. Ik zou niet weten hoe dat is. Uh, oh, wacht. oh, wacht. Ja. Ik heb een jaar het <laughs> Precies ah, ja. hetzelfde. gehad. Kijk, ik, ik wist hoe erg jij ervan baalde. Dat jij de juryprijs niet won. Ik dacht, ik ga jou niet aandoen. Om dan wel uh, die twee prijzen in de wacht te slepen. Nee, dan. en dat waardeer ik ook. Maar da daar wilde ik eigenlijk helemaal niet heen. Ik wilde vragen van... Uh, um, uh, festival? Hel je <laughs> Lig je veel wakker nog? Of, uh, nee, ik wil... Ik want uh, zo, uh, zo vaak met comedians gaat. Je, je hebt dan heel lang stand-up gedaan. Een comedy train, uh, Door het land in de rare kroegen. Uh, je, je, gaat, zeg maar, je, hebt, je begint in het onderbuikcircuit. Zoals ik dat dan noem. de loopgraven. Gewoon rare kroegjes. En, uh, en letterlijke sportkantines. En, uh, en dan uh, begint... je met comedy train. Nu maak ik eigenlijk dus een stap naar theater. Ben je nu aan het zetten voor het eerst? Door mee te doen aan, aan het Leids. En uh, dan nu dus ga je uh, richting een avondvullend programma, neem ik aan. Uh, hoe ervaar je nu die, uh, het verschil? Het theater, vind je het uh, fijn of vind je het lastig? Ik vind, nou, dat is, uh, het is fijn en lastig, Alex. Nee, het, ik vind het heel fijn. Uh, want, uh, wat, kijk, ik ben, uh, even denken, ik speelde dus zelf een Toomer ook. Dat is heel fijn. Alleen dat is echt wel een beetje zo'n thuishonk. Dus er gelden eigenlijk een soort regels en zo. Nou, Geen regels maar er hangt een soort sfeer. En je zit in een line-up met andere comedians. En theater ben je toch in één keer op jezelf aangewezen. Omdat er is verder niks. Die mensen zitten daar, juist op het podium. En dan moet je dan zelf aankleden en wat licht opzetten en zo. En dan is het toch echt aan jou om wat te brengen. Ja. Ik weet dus... niet of de mensen dat hebben gehoord vanwege de cappuccino... die ongeveer aan ons tafeltje werd gezet. Nou, ah. ja. nou wat ik zei, een theater is gewoon heel leuk. Hij <lacht> gaat het weer, ja. Okay, we wachten we al wachten, heel even. Misschien hoor je het gewoon prima hoor, zeker. Ik bedoel, om mijn vraag te herhalen. Het is nu de stap naar het theater. Dat je nu even naar het Leids mee gedaan. Uh, dat is een spannende stap. Dat, die hoorde heb je genomen, hè, met wisselend succes. <lacht> en uh, nu ga je richting theater. Uh, hoe ervaar je dat? Ja, het is heel leuk. Uh, nee, ja, ik ben heel blij. Kijk. Ja, kijk, nu heb je door de Espresso-machine de vraag opnieuw gesteld. Ja. En uh, toch net, net iets anders. Ja, ja, ja. Dus nou het anders wat ik paraat had. Klopt nu niet meer. <lacht> <laughs> maar goed, ik zal minder ruis veroorzaken. Ik vind het leuker... Uh, kijk, dus uh, ik, ik heb veel meer stand-up gespeeld in het verleden... dan in theater staan. Maar uh, wat ik heel prettig vind in theater... is dat het, uh, dat je echt, dat het een soort blanco is hoe je begint... En bij stand-up, je hebt een MC die het aankondigt... je hebt andere comedies voor je... dus er wordt een bepaalde sfeer gezet, een bepaalde toon... een bepaalde verwachting gecreëerd. En dat vind ik ook heel leuk. Ik vind het ook leuk om dan af te zetten tegen de rest... om iets heel anders te gaan doen. Met theater moet je, word je in één keer op, meer op jezelf aangewezen... dat je helemaal vanaf nul het moet gaan opbouwen, zeg maar. En nu heb ik in die... ik doe de finalistentour met die finalisten... Uh, dan heb je ook wel mensen voor je zitten, maar het is toch anders. Het publiek gaat toch anders zitten. gaat toch echt op: oké, okay, wat, wat, wat, wat ben je van plan? Wat kom je doen? Ja, maar dat, dat, dat vind ik een interessante vraag, omdat ik dat zelf ook heb ervaren. Maar, dat je... maar zeg je nu over je eigen vragen dat ze interessant zijn? Nee, ja. ja. Nee, maar het is altijd de kwestie bedoel ik. En <laughs> daarom stem we ook. Nee, maar daar waar ik naartoe is: omdat jij een, een eigen stijl hebt die ook wel. Um, um, S Soms een beetje anti-comedy kan zijn. Of in ieder geval een. Uh, het, is, het is duidelijk een, je speelt denk ik uh, met verwachtingen van wat het, hoe de vorm is. En dat, uh, en dat is misschien dat ik kan me voorstellen dat het lastiger is in een theatersetting. omdat je dan gewoon zelf de code helemaal zet vanaf nul. Ja, maar dat doe ik dan dus ook minder. Nou ja, je hebt zelf de finale gezien, toch? Ja, dus dat is ook. Ja, maar, maar... Nee, nee, nee, helemaal niet gênant. Publieksprijs. Ja, ja. Ik zeg het nog maar even. Publieksprijs. Man van het publiek. Nee, maar uh, ik doe dat ook minder dan. Nu moet ik het echt meer, ook waar we het over hadden, over dat persona. Dus dat moet er nu wel zo ingeknipt worden. Anders klopt deze callback niet. Uh, uh, nee, omdat in theater is het inderdaad van... oké, okay, wie ben je op het podium en wat kom je dan brengen... En dat, dat kun je niet je afzetten tegen wat anderen doen. Dit moet het echt vanuit jou komen. Ja. Dus, dus dat, dat is iets wat ik moet leren ook. Dat anders is dan als ik een uh, stand-up comedy avond uh, doe. Ja, precies. Maar ik doe het allebei ontzettend goed. <lacht> ik ja, dacht de jury anders over. Lekker ja. <lacht> oh, gemaakt hier. Oh, maar even voor de luisteraars thuis. Ik kan dit zeggen omdat we elkaar kennen... en omdat mij uh, vergelijkbaar iets is overkomen. Oké, okay, hij staat weer aan? Uh, Oké, okay, we zijn even toch even van locatie. <laughs> Jezus. We zijn van locatie gewisseld we zitten nu heerlijk aan het water. Ja. Yeah. Fles champagne besteld. Oh, <laughs> uh, we En uh, hopen iets, iets minder. Geen geluid. Ik heb het idee dat misschien hij de muziek express wat harder zet. Ja, zeker. Is dat waar? We 100%. Hebben? Nee, maar ik denk dat hij misschien niet leuk vond dat wij niet hadden gevraagd of we daar een ding konden gaan opnemen en uh, opeens, opeens ging de muziek aan en ik zag wel een blik, zo van hij zag wat wij aan het doen waren, en, ja. en, en ik ben dan ook de pussy om dan te zeggen, hey, uh, kan die, uh, of te eervol, ik dacht van nee, hey, oké, okay, dan gaan we gewoon weg. Ah. Dus ik heb hem gewoon keurig in zijn gezicht gespuugd en dus ben weg en ben Ik snap niet ook, want ik zag hem steeds espresso maken en dan weer weggooien. <laughs> <Okay>. <laughs> Dat is er. <het. laughs> maar mooi, mooi plekje. Jij loopt hier om de hoek. Ja dat is wel heel mooi. Ik ga niet... Die brug. Ja, heb ik helemaal laten installeren. En de rest is dan? <laughs> nee. uh, Oké, okay, even verder over jou. Um, nee, want het gaat allemaal over jou, hè? mijn leven, ja. Nee, over jou, hè, jouw comedianschap. Ja. Um, jij... Uh, wat, ik, heb jij nu, bent nu die, die tour aan het doen met Leids? Ja. Heb je nog... Uh, krijg je leuke reacties? Wat Heb je over ra rare reacties van de mensen uit het publiek naar de hand? Uh, nou nee, overwegend leuk. Uh, overwegend eigenlijk alleen maar leuk. Nou, er was één vrouw laatst. We, dat was zo mooi. Dus, we gaan er altijd nog even een biertje doen. Na afloop. Want ik ben er met Farbot en uh, Jeroens Clan ja. Met alle ex. En, dan, en toen was er zo zo stonden we in zo'n half kringetje. En toen, wat andere mensen stonden zo bij. En toen was er zo'n vrouw. Helemaal aan de andere kant van de kring. Ja. En die, die zei zo van. Hé hey, uh, Kasper, Kasper. En zo met de vingertjes zo. Van oh, kom even, kom even. Dus ik zei oké. Okay. Oh, ze was eventjes uh, die veren in ons huh? reed steken. Even accepteren. Ja. Dus ja. ik loop er naartoe En toen zei ze. Hé hey, Kasper. Ja, ik wil even tegen je zeggen van. Ja, je staat af en toe gedraaid op het podium. En dan zit je dus met je rug naar ons toe. <lacht> uh -oh. voor, de, voor de mensen die zijn, Er is een stuk in zijn programma dat hij bewust met zijn rug naar het publiek toe gaat. Ja, maar dat was niet eens het stuk. Het was gewoon echt wel als ik stond... Uh, ja, dat is omstand, dan, dan, dan, kijk je, dan heb je niet met je borst naar voren, maar een beetje licht gedraaid. Oh, dat vond ze niet kunnen. En dan kijk ik alsnog gewoon de zaal in, maar zij vond dat toch dat ik haar de rug toekeerde. Ja, het is af en toe echt parels voor de zwijnen, hè? <laughs> ik, heb, ja, ik heb ook wel eens, hoor, dat, ja, ja. Maar ook dat je dan goed hebt gespeeld. Is dat en... gelijk, hè? Laat ik dat uh, liegend uh, vooropstellen. <laughs> ik, uh, ik, uh, ja, ik, uh, ik ken ook, dat ik dan ook positief bedoelde dingen die dan gewoon heel pijnlijk kunnen zijn. Want je denkt, oh, waar doe ik? Want dan kun je zo je best doen met schrijven of denken, oké, okay, ik heb een. Ik heb nu een onderwerp gevonden of ik probeer nu dicht bij mezelf te houden. En dan achteraf iemand zegt... Ja, ik vond, ik vond het zo leuk. Ja, jij vond je leuk. Ja, die bekken die jij trekt. <lacht> ik zei hem al. echt lekker gekke bekken. Ja, is dat wat ik doe? Gewoon ja, <lacht> alsof het een soort poppenkast is. Dat ik gewoon... Ja. Ja, mooi is dat, hè? Ja. En uh, voel jij je goed begrepen dan? Nou, dat is altijd moeilijk doorgaan. te peilen. Dat is moeilijk te peilen. Ik, ik heb... Uh, if, dat is ook... Het eh, probeer ik ook een beetje vast te houden van: is dat echt belangrijk? Iedereen haalt het toch wat anders uit of zo. Uh, ik hou er niet van als mensen alleen maar lachen omdat ze denken: wat een gekke jongen. Ah, wat raar wat hij allemaal zegt. Ja, ja, ja. Omdat ik denk: ja, nee, het is echt gewoon meer dan dat. Dan eigenlijk, eigenlijk, misschien snappen ze het dan niet helemaal. Maar ik vind het al, dat dit zo is, dit zeggen, vind ik eigenlijk al veel te ver gaan. Want als ze het leuk vinden, vinden ze het gewoon leuk. En misschien moet ik me niet moet ik niet gaan bedenken wat het allemaal betekent... als dat blijkbaar niet zo overkomt. <laughs> dus dat is eigenlijk gewoon mijn eigen schuld. Nee, maar dat, dat is wel interessant. Want uh, in hoeverre denk je dat er uh, comedy of Publiek in Nederland... wat opvoeding zouden moeten krijgen? Of denk je, het is wat het is? Oh ja, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik, voor mij is echt het is wat het is. Volgens mij is het leuk als het publiek... gewoon met veel interesse komt. En dat ik mijn best doe om een uh, zo mooi mogelijke voorstelling te maken. Ja. Vind en, jij comedy kunst? <laughs> ik ja, vind... Dat, dat, dat de zijn, daar nou, weet ik, weet ik best wel over verdeeld namelijk. Ja, ik vind het moeilijk. Want ik, wat is dan kunst? weet ik nou eigenlijk niet zo goed. Wat is kunst dan? In welke zin bedoelen we dan nou kunst? Dat is, dat is misschien de, eigenlijk de vraag die je dan stelt. Als dus je zegt, is comedy kunst? Uh, ik denk... Uh, of in ieder geval, is het kunstzinnig? Is het uh, uh, een... Ja, een vorm van expressie is iets wat... Uh, ja, maar als ik ga uitleggen wat ik onder kunst versta, ja, ja, ondersta, dus dan geef ik eigenlijk al antwoord op de vraag. Kijk, ik, wat ik vind, ik denk altijd zo... Um, ik, er staat iemand op te treden, die vertelt dingen, daar moeten we om lachen. Um, dat is een soort basisding. En dan heb je verschillende mogelijkheden om dat in te vullen. Kijk, je kan ook... Uh, een scherm naar beneden halen en dan uh, filmpjes laten zien. van uh, mensen die vallen of bloepers. Of, of... Ja, mijn act. Ja. ja, en dan nee, maar dan gaan mensen ook lachen. Dus, dus daarvoor hoef ik niet op het podium te gaan staan. Dus dat mensen gewoon gaan lachen om iets, dat is, dat is niet genoeg. Er moet meer zijn dan dat. Dus er moet een reden zijn. Dus ik vind het leuk om dan toch gewoon. Gedachten te delen die mensen zelf niet hebben en denken: Oh ja, zo kun je ook kijken of zo. Zodat ze daar dan heel erg bij stil gaan staan. Maar meer zo van. Bedoel, uh, ik, ik, als je zo, ik maak geen goede tijden, slechte tijden. Zou je wat ik bedoel? Nee. Ik maak liever dan. Uh, wat maak ik dan liever? Goeie goede uh, madman. Ja, ik snap. Ik denk dat ik dat snap je bedoelt Ik denk, dat, het ik bedoelt. Uh, ik denk dat, dat wij daar wel over eens zijn. Ja, maar jij maakt wel goede thuis. Laat het <laughs> nou ja, ik, ik loop er wel eens tegenop. Ik vind, ik, ik vind het wel interessant aan... Ik vind, uh, misschien vind ik, is dat, ik vind het interessant aan comedy dat het, uh, dat het een beetje vaag is. Dat het ergens... Uh, dat het tweeslachtig is. Omdat het, ik vind het dan wel kunst. Of het kan kunst zijn, maar het is het niet per se of zo. Mm. Als in het heeft wel ook gewoon ja, een functie... Je probeert natuurlijk, het is een heel gek ding dat je een fysieke reactie uit iemand probeert te halen als je een lach... dat ja. doe je eigenlijk doe je alleen met... Uh, met comedy en misschien horror. Dat je echt probeert een soort... een direct effect te hebben, uh, fysiek. Ja. En, en, maar vervolgens... Uh, is het daarom vet als, het, als dingen wel kunstzinnig zijn... Of, of, of als het meer is dan het hoeft te zijn of zo. Ik denk dat het wel kunst is. Goede comedy is kunst, ja. ja. Uh, Oké, okay. en... Uh, ben jij... Ben je uh, tevreden met het level waar je nu bent? <laughs> <laughs> dus even... Op welk niveau? Gewoon op komende op, op, op, op niveau Ik neem aan dat je bepaalde. Je gaat nu naar een aanvullende voor voorstelling ja. toe. Je komt ergens vandaan. Je, je goed, he, um... okay, ik zit op level 3, zeg maar. <lacht> <lacht> de dus, nou ja. eindbaas net uitgespeeld? Ja. Nou, er zijn 30 levels. <lacht> ik ben heel blij hoe het gaat. Ja. En uh, ik, ik, ik praat wel eens in. hoeveel procent van je kunnen zit je? Ik denk nu op 40% of zo ja nee maar uh, ja, nou ja dus, alles gaat lekker maar ik moet, ik moet nu van uh, ik heb nu een half uurtje moet ik naar een avond voor het programma. dus aan uh, de winkel ja. maar dat, is, dat, moet ook, dat moet ook zo zijn we zijn nooit klaar uh, met deze shizzles. nee wint hè ja dat is leuk toch <laughs> heb, jij, ja, is, heb je ja wat je heb je ik vind dat een leuke kust was je ooit dit interview. Mag ik het als een soort optreden rekenen? Het moet wel eens werken. Ik moest het laatst vertellen dat ik deze... Ik moest... Uh, uh, ja... Het, maar dat is dan meer... ja Wat is je kutste optreden ooit? Ja, gewoon een, gewoon een, ja. een kut optreden. Nou, dit is, ik van een, een dinnershow. Dus dan, dus dan gaan mensen eten. En dan tussen de gangen door treden mensen op. Ja. En dat was in een, uh, in, in een hotel ergens, in, in een grote zaal. En dat werd georganiseerd door een Amsterdams gay rugbyteam. <laughs> dus dat is een rugbyteam met uitzonderlijk homoseksuele spelers. Ja. We, We komen werd, nooit echt uit de scrum, hè? Werd, uh, <laughs> ik heb daar geen oordeel over. Uh, maar uh, ja, ja. dat is... Uh, dus... En zij gingen, het was een benefiet om geld op te halen voor een vereniging. En zij gingen dan ook bedienen. Dus ze hadden gewoon vrienden, kennissen, ze gingen daar eten. Ze gingen dus dezelfde bediening. Dan was er iemand die dat dan ging hosten. Uh, volgens mij heet dat dan een Travestiet. Dus ik, ik weet het, ik wist het niet zo in de. Een Drag Queen. Drag Queen, ja, Drag Queen. En een dat... Ru RuPaul? Dat weet ik niet. Uh, ik noem het altijd uh, een Alex Ploeg ja. na de, de transitie. Ja. Nou, ik weet niet wat ik zeg, joh. Hoe dan ook. Dus het was behoorlijk gay, als ik het zo mag zeggen. Uh, met dat, nou ja, en ik was heel onervaren nog. Maar ja, ik dacht, nou ja, ik krijg betaald van optreden. Ik kom wel leuk, maar ik, ik had nog helemaal geen idee hoe dat ging. Het was ook een dinner show. Dinner is altijd moeilijk, want ja. mensen zijn met elkaar, zitten aan tafels, uh, niet gericht op het podium. Maar dit is wat er gebeurt. Ik word, zeg ik, het voorgerecht is op. Ik word aangekondigd. Ik kom op en. Blijkbaar hadden ze dat zo afgesproken onderling. Zo van, op het moment dat de comedian begint... beginnen wij de tafels leeg te ruimen. Maar ja, dus... Met veel lawaai. Veel lawaai. Oh, dat is de extra lawaai. Omdat die spelers niet kunnen bedienen... Plus, het is hilarisch. En liep ze ook in hun rugby-outfit. Die liepen ze met die korte broekjes en die strakke shirtjes. Aan. Iedereen lachen en dan met die poren en een hoop lawaai. En dus, dus ik kom op en het is gewoon alsof iedereen zit op het podium te kijken. Jij komt op en iedereen draait zijn hoofd weg en begint te lullen met elkaar. Verschrikkelijk. Nou, dat doet mijn kunst ook nog even als we toch bezig zijn. Ja, vertel, leuk. Het was heel lang geleden in een soort festival in Dordrecht. Dat je niet met het verhaal komt dat er 800 man zat en dat twee mensen niet lachten. Ja, daar waren drie. Nee, oh. nee, het, was het was het festival en het was op een zondagmiddag overdag. En uh, iedereen had de avond ervoor heel duidelijk heel veel gezopen. Dus iedereen was super brak. Ja. En het was in een soort galerie. Uh, alles. We voorstellen een helemaal lege expositieruimte. Helemaal wit, galmend, geen meubilair. En ze hadden gedacht, het is leuk bij de comedy. Om dan uh, in plaats van stoelen, <laughs> zetten we poefen neer. Dus hadden ze hadden allemaal poefen neergezet. <laughs> en ze dus, al, dus er waren, uh, ik denk wel geteld zes of zeven man zaten er. Oh nee. In poefen brak uh, dus ik zag tijdens mijn uh, set zag ik twee mensen die wegdommelden, inderdaad. Alleen uh, ze hadden de galerie niet uh, uitgezet, want er waren allemaal video-installaties. Dus ik speelde en achter mij werd, het is 100% waar, was, werd er een, uh, een, uh, geprojecteerd op een loepje... een filmpje van een oude man zonder shirt aan die een broodje papau <lacht> had. <lacht> dus ik zag, en zag je mensen, wat ik aan het vertellen was, zag je zo langs mijn hoofd heen kijken. <lacht> en ik zei: Ja, ik, ben, ik bedoel, ik ben wel grappig. Maar ik ben niet grappiger nee, dan een. Ja, de man niet bepaalt. Het staat bovenaan. Ik heb ook een keer gehad. Alles een soort. Op een festival was het doorlopend comedyprogramma. En dan konden mensen gewoon in en uitlopen. En op een gegeven moment word ik aangekondigd. En met dat ik word aangekondigd. besluiten mensen. Het was dan niet zo druk, maar het zat zo tien man of zo. Maar goed, we gingen maar spelen. Met dat ik word aangekondigd. besloten dat mensen op te staan. En ik kom op, er zitten nog twee mensen. Een man en een vrouw. <lacht> En ik begin zo en ik zeg zo... Uh, ik neem aan jullie zo'n stelletje en hij zo... Nee, dat is mijn dochter. <laughs> <laughs> uh, dan, en dan moet je nog. Dan moet je, ja, je kaart wegrennen. Leuk. En jij, nou goed, jij toert nu met de finalistische tour van het Leids uh, door het land. Ja, dat, Tot wanneer gaat dat? Uh, 2 juni. Tot, 2 juni. Tot juni zijn jullie overal nergens. Uh... Tot 2 juni. Dat is de Leidse Schouwburg, uh, Bellevue in Amsterdam, Schouwburg in Utrecht, Lindenberg in ja. Nijmegen. Dus, uh, er is een, er een, een, een site. Casper ja. van der Laan.nl/slash speellijst spel je SBE. Maar je kan ook gewoon even googlen op uh, niet-Alex ploegen... en dan uh, kom je ook daar uh, uit. Leuk. Uh, nou, oké. Okay. Ja, bedankt voor dit interview. Ja. Ik vind dat je het heel goed doet. En als die... Daar hebben we het niet echt over gehad... maar als je nog steeds vertwijfelt of comedy echt wat voor je is... <lacht> misschien kun je dit dan gaan doen. <laughs> nee, want ik vind het absoluut hel. Nee, ik vond het heel leuk. Dank je wel dat je dit En weet je al wie jij zelf wil gaan interviewen? Ik dacht misschien koning Willem-Alexander. Maar <laughs> ik moet even kijken of dat binnen een week te regelen is. Ik weet niet waar die zit volgende week. Nee, uh, bedankt voor het interview, Alex. Ja, jij, ik ga even een broodje eten nu. Succes. Dank je wel. Uh, dus voor zijn speellijst kun je checken op alexploeg.nl. <laughs> en uh, dank je wel voor het gesprek. Kas, uh, Kasper van der Laan.nl slash alexploeg. Ja, dan ga ik dat even straks wat maken, dat daar wat staat. Gek. Oké, okay. hey, dank je Jij bedankt. En een hele fijne uitzending en een fijne nacht. Luisteraars, dankjewel. De Nacht van de Radio. Jordan Alex ploeg in gesprek met uh, vriend en, uh, en collega Casper van der Laan. En volgende week uh, hoor je Casper van der Laan in de rol als interviewer in de reizende microfoon. Hier in de Nacht van de Radio. Dit is Simply Red. Too tight. De nacht van de radio. Ja, zometeen in het uh, laatste uur van de Nacht van de Radio gaan we het hebben over uh, nou ja, we gaan luisteren naar feministische porno. Maar eerst het grommen van de gletsjer... staat hier in mijn draaiboek. is van de redactie, welkom uh, welkom in de show. Yes. Dat moet ik even uitleggen, denk ik, hè? Je moet het even uitleggen, ja. Wij doen elke week een, een podcast-tip. Jij luistert veel podcasts gedurende de week en mm -hmm. ik ook. En wij kiezen dan allebei een fragment uit... dat we graag willen laten horen aan Luisteraar van de Nacht van de Radio. Ja. Um, zodat mocht je denken, hé, hey, dit vind ik leuk... Um, dan vertellen wij je straks waar je deze podcast... de hele serie kan vinden en kan terugluisteren. Op, en, uh, ja, je wil wat zeggen. Ja. Lees, <laughs> nee, wat heb je uitgekozen? Ja, kom ik opeens met grommen van de Gletscher. Ja, uh, ja, ja. Nee, ja het, het is een podcast um, van Future Shock. En het is eigenlijk een podcast die gaat over hoe milieubewust zijn we eigenlijk bezig. Dan ben ik heel erg benieuwd, ben jij uh, milieubewust bezig? Ik? Ja. Malou. Malou. Uh, ik ik uh, doe een afvalscheiden. En uh, ik heb in Indonesië twee dagen heel apathisch uh, plastic uit de zee gehaald. Echt waar? Ja, echt waar. Maar daar werk heel rustig van en ik hou niet van yoga. En gaf dat zelf voldoening of was je ook echt bezig met de planeet? Nee, Ik was gewoon bezig met, met mijn brein uitzetten. Oh, dat is ja. heel fijn. Ja. Ja. Nee, ja, ik, nee je moet, we hadden het in het eerste uur ook al over qua vlees eten. Ik probeer iets. Ik probeer bijna geen vlees te eten. Mm -hmm. uh, dat soort dingen eigenlijk. Ja. En jij? Nou, um, no. eigenlijk uh, moet, ik, moet ik eerlijk toegeven dat het, dat het nog wel meevalt. Hoewel, soms heb ik, ben, ik, ben ik me wel bewust van dingen, zeg maar. Ik probeer mm. iets, bijvoorbeeld iets minder lang te douchen dan vroeger. Oh nee, ik douche echt heel veel. Ja, ja. Heel lang. en bijvoorbeeld uh, uh, wasjes draaien is ook fucking slecht. Ja, smerige kleren ook, vriend. Ja, ja ik weet het. Um. Maar goed, we, we, we dwalen af. Nee, Het grommen van de, van de gletsjer gaat eigenlijk... het is een podcast over de verdwijnende gletsjers... en uh, andere gevolgen van klimaatverandering. Ja. Uh -huh. Juist omdat ik de laatste tijd zo mee bezig ben, sprak mij dit heel erg aan deze week. Ja. En, uh, door wie wordt het gemaakt, deze podcast? Het wordt gemaakt uh, door VPRO Tegenlicht. En uh, Chris Keijnen gaat in gesprek met Sharon van Geffen en Gerrit Hiemstra. En, Gerrit Hiemstra is die weerman, toch? Ja, dat is toch wel gewoon een soort uh, nostalgie voor mij. Dat is een soort jeugd. Die de, die, altijd was hij de weerman, toch? Dat in mijn... Ik weet het, alleen Diana Boei. Oh ja, die had je ook nog. Ja. En, uh, god, hoe heette die andere ook weer? Wie was dat dan? Ik ken echt alleen Gerrit Ik Het gevoel oh. dat hij nooit ziek was. Hij was er altijd. Ja. In mijn jeugd. Ja. Maar je doet alsof hij overleden verleden is. Volgens mij nee, hij is hij nog steeds. Hij is nee, nog steeds sterker, weerman, no he? sterker nog, he? hij is in deze uh, podcast te horen. En uh, ja, het gaat dus eigenlijk over de klimaatverandering en de verdwijnen van de gletsjers. Oké, okay, de podcast tip van deze week van jullie is van de redactie. Het grommen van de gl gl gl gl gl Gletsjer. VPRO tegenlicht. The impact of. Future shock is not dependent on the nature of its victims. They are everywhere. But everywhere in modern technological society, there are those who recognize the dangers and are turning toward the future. Dit is Future Shock, de podcast van VPRO tegenlicht. Over de vraag: hoe gaan wij om met voortdurende verandering? Mijn naam is Chris Keijne en doorgaans hou ik me op in een radiostudio... of ik spreek de begeleidende teksten bij Tegenlicht. En deze keer stuitte ik daarbij op gruwelijk snel smeltende sneeuw- en ijsmassa's. En de gevolgen daarvan. En ik vroeg me af, hoe lang houden wij nog droge voeten? In mijn vakantie ga ik het liefst de berg in... en wandel ik over gletsjes heen met mijn pick en mijn stijgijzers. Dit is Sharon van Geffen... Ze studeerde civiele techniek en ze doet onderzoek naar de bewegingen van gletsjers. Je kan je gewoon niet voorstellen, tenzij je er overheen loopt, hoe immens groot dat is. En ik denk dat dat de fascinatie is voor mij. En het idee dat als je daarbij staat. heb je geen enkel idee van dat dat een rivier van ijs is: dat dat beweegt, dat er allemaal processen in zitten. Hij maakt geluid. Dat is ontzettend tof. Als je bijvoorbeeld in een, uh, in een hut overnacht naast zo'n kletje en je zit, uh, s'avonds sta je een paar uur buiten met z'n allen... je hoort gewoon ontzettend veel gekraken. Want vooral als ijs scheurt, het heeft een bepaalde sterkte... en als, die, als er te veel uh, krachten worden uitgeoefend, dan scheurt hij. En dat geeft een enorm kabaal. En wat je op dit moment hebt, is dat de wanden, de rotswanden... die worden steeds instabieler om zo'n kletje heen. Dus dat breekt van alles af op zo'n avond. Oh ja. Ja, op, dat ik... op, de, op dit moment bedoel je op deze tijd van het jaar? Nee, uh, de laatste jaren. De laatste jaren? Want, de... Wat, want wat gebeurt er dan, de laatste jaren? Nou, iedereen weet dat de kletjes zich terugtrekken. Maar naast dat ze zich terugtrekken, dus korter worden, uh, worden ze ook dunner. En dat dunner zorgt er dus voor dat meer van de zijkanten van de rotswanden uh, tevoorschijn komt. En dat zijn instabiele wanden. Die breken gewoon continu af. Uh, er stroomt water in dat bevriest. Nou, ijs heeft een kleinere dichtheid dan water. Dus dat rots wordt helemaal verbrokkeld. En ik vind dat ontzettend imposant als ik in zo'n berghut zit. Het is een enorm kabaal als ook maar een klein stukje rots afbreekt. Het valt naar beneden en neemt van alles mee. Sharon zit in een onderzoeksgroep... die het smelten van de Zwitserse gletsjer bestudeert. Een plek die heel veel toeristen trekt... Het mooie aan een motrachtskletje was dat hij heel toegankelijk was. Hij ligt vlakbij een stationnetje. Dus je kon er als het ware met je rolstoel naartoe. Nou, en dat is inmiddels echt niet meer het geval. Hij trekt zich heel rap terug. Hij is uh, sinds ongeveer 1850, ik geloof bijna drie kilometer teruggetrokken. Het is ook heel interessant als je er naartoe loopt. Uh, ik ben daar geweest voor uh, veldwerk. We moesten ons weerstation daar verplaatsen. Omdat hij smelt moet dat weerstation regelmatig omhoog verplaatst worden. Hmm. En het is wel mooi, want ze hebben daar aangegeven tot waar de gletsjertong kwam. Dus je loopt langzaamaan, langs die borden. En dan zie je ondertussen aan de zijkanten, zie je die morenen. Dat, zijn, dat is het puin wat zo'n gletsjer meeneemt. Dat zie je helemaal tegen de berg op. Dus je ziet op een gegeven moment dat je in land loopt... waar ooit zo'n gletsjer heeft gelegen. Met een enorme dikte. Je loopt over een rivierbodem. Ja. Die drooggevallen ja. is. Ja, dat is ontzettend imposant. Ja, wat, wat doet dat met je als je daar, als je daar loopt? Eén als wetenschapper. Ehm. Um, nou, ik vind het vooral imposant. Kijk, ik word er niet angstig van of iets. Nee, ik vind het ontzettend jammer. Want ik heb ontzettend veel fascinatie voor die kletsen. Ik vind het geweldig om daar in de zomer een paar weken te zijn. De voorspelling is een beetje dat ongeveer 90% van de gletsjes... in de weg zal zijn rond 2100. Dus mijn hobby is daarmee ook voor een groot deel weg. Kijk, ja. bergwanden blijft wel, maar de gletsjes oversteken... met je pikowil en je stijgijzers. dat deel verdwijnt. De groep waar Sharon deel van uitmaakt... doet niet alleen onderzoek op de krimpende gletsjer. Zij en haar collega's proberen er ook iets aan te doen aan dat krimpen. Het is een heel leuk systeem eigenlijk. Het is mooi dat dat gefinancierd wordt. Uh, ze hebben een soort van babygletsje ernaast gelegd van 20 bij 20 meter. Het idee is uh, door sneeuw op het ijs te leggen... Uh, sneeuw Weerkaatst veel meer van het zonnelicht. Ongeveer 80%. Terwijl ja. ijs, maar ongeveer 30 à 40 procent weerkaatst. Oftewel, sneeuw zorgt ervoor dat veel meer straling wordt weerkaatst, veel minder warmte wordt opgenomen. Dus je legt een soort van uh, beschermingsteken over de kletsje. Nou, dat hebben ze geprobeerd. Bij een babykletsje van 20 bij 20 meter hebben ze sneeuw opgelegd door elke keer als het koud genoeg was, s'nachts sneeuw overheen te sproeien. En uh, te kijken of ze daarmee het ijs wat ze daaronder hadden gelegd, of ze dat daarmee konden redden. En dat is in deze zomer gelukt. Als dus je dat op grotere schaal zou kunnen doen... dan is het mogelijk dat in 15 jaar je ervoor kan zorgen... dat de kletsje 800 meter langer is dan wanneer je hem gewoon zijn gang laat gaan. Het is voor zo'n gebied natuurlijk enigszins lucratief... omdat zij uh, heel veel geld binnenhalen vanuit toerisme. Op het moment dat die kletje weg is, neemt dat toerisme gewoon heel erg af. Het is ja. een trekpleister in die regio. Dit is echt vanuit toeristisch open. Het heeft ook te maken met die ski -resource. We hebben niet voor niet sneeuwkanonnen. Dat is ook omdat... de. De wintersport, al die toeristen leveren ontzettend veel geld op natuurlijk voor zo'n gebied. Dat is precies waar die sneeuwkanonnen voor fungeren. En dit is eigenlijk, heeft eigenlijk echt hetzelfde doel. Hoe gaat het wereldwijd eigenlijk met de gletsjers? Ja, bijna alle gletsjers trekken zich enorm snel terug, worden dunner. En dat is een uh, signaal wat we globaal uh, zien. Sinds de. De laatste kleine ijstijd, rond 1850, 1860, zien we dat ze zich terugtrekken. Maar dat proces is zich enorm aan het versnellen. Kijk, als bergwandelaar op zich is het heel verontrustend, want het wordt steeds minder veilig om er te lopen. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere indirecte gevolgen. Bijvoorbeeld, als de gletsjers kleiner worden, kan er natuurlijk steeds minder smelt plaatsvinden. Als er minder ijs is, smelt het minder. En bijvoorbeeld de Rijn is een combinatie van een regenrivier en een smeltwaterrivier. Als dat er minder smeltwater is, zal er ook in de zomer minder water terechtkomen in Nederland. We hebben al te maken met veel droogtes. Omdat de temperaturen toenemen, verdampt er meer op weg van dat water van Zwitserland naar Nederland toe. Nou, als er aan het begin al minder is, is er aan het eind al helemaal minder. Als alle gletsjes op de wereld smelten, dan kan dat zorgen voor een zeespiegelstijging van maximaal een halve meter wereldwijd. Dus ik denk dat je daar het eerste echt grote probleem tegenkomt. Mm -hmm. Een ander heel groot probleem, uh, wat ik voor ogen zie... is vooral wat er in de Himalaya gaat gebeuren. Alle mensen die daar beneden strooms aan de rivieren zitten... die zijn afhankelijk van dat smeltwater wat van die kletsjes komt... voor hun irrigatie, voor hun zoetwatervoorziening. Ik denk dat daar de grootste problemen gaan ontstaan. Want de modellen laten zien dat uh, een derde tot twee derde van de kletsjes... daar rond 2100 verdwenen zijn... Nou, dat, dat gaat enorm veel problemen opleveren voor die mensen. Er wonen daar miljoenen mensen. Je doet niet alleen onderzoek uh, naar gletsjers, want jij kijkt dus vooral naar de mechanica, naar, naar hoe beweegt dat ijs en waarom mm -hmm. beweegt het zoals het beweegt. Dat doe je ook op Groenland. Wat zie je daar gebeuren? Um, ja, wat je op Groenland veel ziet is ontzettend veel smeltwater. Het smelt daar heel hard. Groenland neemt sterk in volume af. Harder dan die gletsjers? Dat durf ik niet te zeggen. Mm. Ik weet dat op dit moment uh, de gletsjers voor een derde deel bijdragen aan de zeespiegelstijging. En Groenland en Antarctica samen ook voor een derde. Maar Groenland smelt gewoon heel hard. Ik weet, als je Groenland op dit moment de weg zou halen, hij niet opnieuw aangroeit. Want dit mm -hmm. gletsje die heeft natuurlijk een bepaalde dikte. Op sommige plekken is het wel uh, drie kilometer dik. Mm -hmm. Dat betekent dat het een oppervlak drie kilometer hoger ligt dan het oppervlak van het land. En daar is het natuurlijk veel kouder op die hoogte. Ja. Dus de ijskoop houdt zichzelf in stand op dit moment. En op dit moment als je hem helemaal weg zou halen, zou die niet meer terugkomen. Kijk, het interessante voor Nederland is natuurlijk... dat als, stel de Groenlands ijskap zou helemaal smelten... dan zorgt dat voor een globale zeespiegelstijging van ongeveer 7,3 meter. Gaat mijn huisje niet redden op de dijk? Dat klopt, maar voor Nederland betekent dat ongeveer 2 meter. Want die verschillen zijn uh, globaal zo ontzettend. Die verschillen ontzettend. Hoe komt dat? Uh, kijk, zo'n massa, zo'n ijskap die op Groenlands ligt... Uh, dat is massa en massa trekt massa aan... Dus die ijskap die zorgt ervoor dat de zeespiegel die kant op, dat het zeewater die kant op wordt getrokken. Een soort magneet. Ja, dus op het moment dat die ijskap verdwijnt, uh, ontspant die waterspiegel als het ware. Dus in het gebied rond Groenland gaat, gaat de zeespiegel dalen? zelfs dalen. Ja. En wij zitten op een soort tussengebied. Zij dus stijgt wel, maar niet zoveel als het globaal gemiddelde. Oké, okay, en 1 en 1 uh, is 2, Je hebt twee polen, daar gebeurt ongeveer dat. Ja, dat betekent, hm? je kan meteen doorrekenen als Antarctica smelt. Zijn wij de pineut. Je zegt als dit zo doorgaat. Dan, uh, ja, dan gaan die glaciers verdwijnen. Gaat het zo door? Ja. Er moet een cultuurverandering plaatsvinden. en nou ja, Ik zie dat niet zomaar gebeuren. Als ik kijk naar de mensen om mij heen. Ik ben er persoonlijk wel mee bezig. Maar zelfs. Ik ben klimaatonderzoeker en ik ben best wel bezig met de natuur om mij heen. En toch gaat ook bij mij dat proces ontzettend langzaam. Dus als dat bij mij al het geval is, dan, nou ja, dan denk ik dat het niet heel hoopvol is. Wij zijn zo gewend aan onze welvaart om dat los te laten voor een extern doel. Dan moet je zo intrinsieke motivatie hebben. Ja, Dat is een stuk, ik denk niet dat we dat gaan kantelen. Nou heb je altijd natuurlijk die discussie uh, van... ja, nee, er zijn heel veel wetenschappers die dit zeggen. Maar ja, er zijn ook wetenschappers die dat zeggen. Er is geen waarheid in de wetenschap. Hoe kijk jij daarnaar als het gaat over de relatie tussen klimaatverandering... en het verdwijnen van uh, uh, jouw grote liefde, de gletsjer Ja, ik... Uh kan daar zuchten en doen. Kijk, als jij specifieke informatie haalt uit rapporten... en de rest buiten beschouwing laat... Ja, dan kan je inderdaad laten zien dat het niet per se... want natuurlijk er is een cyclus van de zon die zorgt voor terugtrekken. Want we hebben een laatste kleine ijstijd gehad rond 1960. Dus we hebben een cyclus van de zon... waardoor de hoeveelheid zonnestraling die op de aarde valt langzaamaan toeneemt... waardoor het warmer wordt en inderdaad de kletsjes zich sowieso terug zouden trekken. Dat mm -hmm. is een natuurlijk proces. En als je bepaalde informatie... Pikt en de rest buiten laat, ja, dan kan je zo laten zien uh, dat het een soort van natuurlijke variaties is en dat wij als mensen daar niks mee te maken hebben. Maar ja, dat. Uh, gelukkig zijn er tegenwoordig heel veel mensen die op Twitter bijvoorbeeld actief zijn. Een van is dus Gerrit Hiemstra, mm -hmm. uh, die actief uh, hele lange uiteenzettingen geeft over waar die mensen hun informatie vandaan halen, wat ze missen, wat ze buiten beschouwing laten. En dat vind ik heel goed. Gerrit Hiemstra, de vriendelijke weerman van het NOS Journaal. Maar ook de meteoroloog die op Twitter het debat aangaat met klimaatseptici. Of klimaatkokzalvers, zoals hij ze noemt. Ze maken hem boos. Want in zijn vakgebied, het weer, ziet hij de extreme veranderingen zich voor zijn ogen voltrekken. Dat is, wat we nu meemaken, is eigenlijk uh, in de historie voor zover we die kennen op weergebied, is eigenlijk nooit voorgekomen. Er zijn natuurlijk wel vaker klimaatveranderingen geweest... maar die hebben zich over veel langere tijdsperiodes uitgestrekt. Bijvoorbeeld over een paar duizend jaar. Wat we nu meemaken, dat is zelfs minder dan honderd jaar. Dus als je dat in het perspectief zet van het verleden... nou is dat echt een oogwenk wat we nu meemaken. Dus dat maakt het eigenlijk wel heel erg bijzonder. En wat het natuurlijk ook heel bijzonder maakt... is dat we niet weten waar het eindigt. Het belangrijkste eigenlijk wat je ziet is dat uh, enerzijds de seizoenen verschuiven. Dus de winter die wordt korter, de zomer die wordt langer. En de herfst en, de, en het voorjaar die schuiven eigenlijk op, vooral richting de warme kant. Dat is één. En het tweede is dat uh, je steeds meer weersverschijnselen ziet: die extremer zijn naar de warme kant. Dus je ziet meer warmterecords, meer hittegolven, vooral ook veel zware buien. Uh, intensievere buien in Nederland. Eh, ik beperk me nu even tot Nederland. En wat je tegelijkertijd ziet, is dat uh, vooral de winters heel sterk afnemen. Dus we hebben gewoon minder dagen met vorst. Mm -hmm. En als het vriest, ja, vriest het minder. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we tegenwoordig geen normaal meer hebben. Want een normaal, dus een gemiddeld klimaat, zegt dat eigenlijk... Mm -hmm. dat suggereert dat het stabiel is. Mm -hmm. En dat je uitschieters naar boven hebt en uitschieters naar beneden hebt. Maar wat je tegenwoordig ziet, is dat die uitschieters naar beneden afnemen. En dat die uitschieters naar boven uh, juist aan het toenemen zijn. Dus je kunt eigenlijk niet meer spreken op dit moment van een gemiddeld klimaat. Omdat je in een veranderend klimaat zit. Dus de waarde van wat wij normaal vinden, klimaat, uh, gemiddelde, ja, die, die neemt heel sterk af. Ja. Dus we, hebben eigenlijk, we zijn onze referentie kwijt. Uh, we komen op terreinen terecht, op atmosferisch gebied... die we gewoon niet goed kennen. Misschien sterke stormen, of dat het ineens van heel slecht weer omslaat... naar heel mooi weer, of heel extreem warm weer. Dat weten we niet. We kunnen natuurlijk met die modellen wel een week vooruitkijken. Maar het zou best kunnen zijn dat het weer veel extremer wordt dan nu. Veel meer uitschieters zal krijgen. Het kan ook zijn, andere kant op, dat het veel gelijkmatiger, dat het eigenlijk elke dag... Grijs. Uh, ja, bewolkt wordt of regent. Of zelfs dat je van de ene situatie heel korte tijd omslaat naar een andere situatie. Weten we niet. Hiemstra meent zich dus heel uitgesproken in het publieke debat over klimaatverandering. Onlangs nog raakte hij in een Twitter-fitty verzeild met Thierry Baudet. Of fitty? Eén voor één fileerde hij de argumenten die Baudet noemde om te betogen dat het wel meevalt met die klimaatverandering en serveerde ze af als onwetenschappelijke kletskoek. Ja, kijk, euh, ik vind dat dat bij mijn vak hoort. Het gaat mij er daarbij niet zozeer om... Euh, laten we zeggen, een bepaalde mening of een bepaalde opinie... voor het voetlicht te brengen. Maar ik breek een lans voor de wetenschap. Voor de kwaliteit van de wetenschap. Dat is vaak het probleem in de politieke discussie. Hm. Ja, daar worden argumenten aangevoerd die onwetenschappelijk zijn. Ja, en daar kan ik niet tegen, want ja, dat is vaak wetenschappelijk broddelwerk. Er wordt dan vaak met grafiekjes heen en weer gesmeten... en dan komt er iemand met een grafiekje... van waaruit dan zou blijken dat het allemaal wel meevalt... dat er helemaal niks aan de hand is. Ja, het spijt me wel, maar wetenschap is niet... het heen en weer uh, pingpongen van grafiekjes. <lacht> dat is onderzoek doen, dat is conclusies trekken... dat is vervolgens daarover publiceren... Uh, dat is daarover discussiëren met andere wetenschappers. Ja, en als er geen andere wetenschappers zijn die jouw conclusie onderuit kunnen halen met eigen onderzoek of met eigen data, ja, dan heb je dus gelijk en dan is het geen mening, maar dan is het een conclusie. Mm -hmm. En dat wordt vaak door elkaar gehaald. En dat is nou juist wat ik voor het voetlicht probeer te brengen. Je kunt die wetenschappelijke resultaten die kun je gewoon niet vergelijken met een grafiekje wat door een of andere gepensioneerde geoloog uh, opgesteld is. Kijk, mensen mogen natuurlijk vinden wat ze willen. Hè? We leven in een vrij land, gelukkig maar. Het is ook niet zo dat ik vind dat mensen dat niet mogen vinden. Ja, tuurlijk mogen ze dat vinden. Iedereen mag zich baseren op de grootste onzin die die maar kan, kan vinden. Ik vind niet dat je die ook in een politieke discussie... gelijk aan elkaar mag stellen. Ik vind wetenschap is wetenschap. Je kunt het er mee eens zijn of niet. Maar daar is eigenlijk geen discussie over mogelijk. In die zin vind ik het klimaat ook wel weer eerlijk. Um, het klimaat wordt er niet anders van. Of wij nu met z'n allen zouden afspreken of zouden beargumenteren... van jongens, het valt allemaal wel mee. We hoeven lekker niks te doen. Als die klimaatverandering echt is, dan gaat die echt wel door. Afgezien wat wij ervan vinden. Het Grommen van de Gletscher. Een uh, podcast die je kan terugluisteren. Uh, en waar je die kan terugluisteren... Euh, terugluisteren, niet terugfluisteren. Waar je die kan terugluisteren... Uh, dat is te vinden op onze Facebookpagina. De Nacht van de Radio. Zometeen in het tweede uur van de Nacht van de Radio... gaan we het hebben over uh, feministische porno. Daar gaan we naar luisteren. En uiteraard sluiten we de Nacht van de Radio weer af... met um, De Lagarde. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say it's all right. It's all right. Here comes the sun.